met het Er wordt nog een laatste poging gedaan om een akkoord te bereiken tussen Griekenland en de geldschieters. Volgens persbureau Reuters heeft premier Tsipras een nieuw voorstel gedaan aan de schuldeisers voor een tweejarig steunpakket. Minister Dijsselbloem, ook voorzitter van de Eurogroep, heeft zijn wekelijks gesprek met RTL Z afgezegd. Volgens een woordvoerder vanwege acute dringende verplichtingen. Vannacht loopt voor de Grieken de deadline af voor het afbetalen van een lening van 1,6 miljard euro aan het IMF. De man die in de nacht voor de TT in Assen werd mishandeld is overleden. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De man van 24 werd vrijdagnacht zwaargewond op straat gevonden. Hij overleed vanmiddag in het ziekenhuis. Het is nog steeds onduidelijk wat er is gebeurd. De politie is op zoek naar een groep van drie tot vijf daders. Minister van der Steur is bezorgd over wat hij op de filmpjes heeft gezien van de arrestatie van de Arubaanse man in Den Haag. Hij vindt het van groot belang dat de Rijksrecherche onderzoekt of er te veel geweld tegen de Arubaanse toerist is gebruikt. De man van 42 overleed een dag nadat hij door de politie was opgepakt bij een festival. Het Openbaar Ministerie heeft voor het eerst de Hoge Raad gevraagd een moordzaak te herzien waarbij een verdachte is vrijgesproken. Dat was na een overval in 2001 op een supermarkt waarbij de bedrijfsleider werd doodgeschoten. Uit nieuw DNA-onderzoek blijkt dat de vrijspraak waarschijnlijk onterecht was. Een verzoek tot herziening naar vrijspraak is mogelijk door een wetswijziging van vorig jaar. Kiki Bertens is in de eerste ronde op Wimbledon uitgeschakeld. Ze verloor kansloos van titelverdedigster Petra Kvitova. Het werd 1-6 en 0-6. De Nederlander Igor Sijsling tennist op dit moment zijn eerste ronde. En later komt ook Robin Haase nog in actie op Wimbledon. Het weer volop zon. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen wordt het 27 tot lokaal 33 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Stad West 2 kilometer. De rechter staat is daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Cadoule en Westpoort 2 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam bij Delft 4 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Knoop en 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. En richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 3 kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Spijkenissen 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 There's a ghost town.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 Mon amour, moi, my self, you're very good. N, N, S, N, S. I'm a girl, I'm oh. Je parle a petit peu français. n I'm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 strong i'm thinking of you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 We Dus pak je radio, radio. Renner Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerwit.